Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank gaat het over een schietende agent bij een boerenprotest. Dat gebeurde vorig jaar in Heerenveen. Jauke van 16 zat toen achter het stuur van een trekker... en probeerde bij het protest een politieblokkade te omzeilen. En toen ging het mis, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Een ooggetuige filmt dat een politieagent gericht op een van de trekkers schiet. Wat is te schieten. Nee joh. De trekker wordt geraakt in de metalen spel van de cabine vlakbij het hoofd van de bestuurder Jouke. Die jonge boer raakte niet gewond. Nu wordt gekeken of de agent een reden had om te schieten. De rechtszaak begint dus vandaag. Er is extra veel beveiliging. De verdachte agent wordt anoniem gehouden. De vervolgde agent is alleen via een videoverbinding vanaf een andere locatie aanwezig. En zijn stem wordt zelfs vervormd. En uh, ook nog extra maatregel, behalve betrokkenen en de pers mag er niemand in de zaal. Ook is de rechtszaak expres in een rechtbank buiten de provincie waar het gebeurde. Allemaal om bedreigingen te voorkomen. Artsen maken zich zorgen over jongeren die anabole steroïden gebruiken. Die hormonen zorgen ervoor dat je sneller spieren kweekt... maar zijn ook verslavend en hebben gevaarlijke bijwerkingen. Onderzoekers zeggen in Trouw dat bijna een kwart van de jongeren... in sportschool dopingmiddelen gebruikt. Bij vechtsporters doet bijna de helft dat. En als het aan Amsterdam ligt, worden bruine kroegen beter beschermd. Dat zijn tenten met name als rode Nele, Loïtje en Café Nol. Met van die dikke kleedjes op de tafels en bakjes met pinda's op de bar. De gemeente wil ze een monumentale status geven. Verslaggever Onno Beukers zat al vroeg aan de Vrij ogboom. Ik ben uh, bij Café Oosterling uh, in, uh, in Amsterdam dus. En uh, ja, dat is echt een bruine kroeg. Uh, ze hebben hier uh, nog origineel ook dat je hier ook drank kan kopen. Het is ook een slijterij. Het is een slijterij en een café. Uh, daar hangen hier ook hele grote vaten ja, waar je never in kan. Er staan uh, bordjes op, brandewijn, cognac. De gemeente is bang dat veel bruine kroegen verdwijnen... en dat er alleen maar strakke diesel... Cafés voor in de plaats komen. En weer nog in het noorden en westen pittige buien. In het zuiden en oosten blijft het vaker droog. En tussendoor zijn er ook opklaringen bij 9 of 10 graden. Morgen wat vaker droog en meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, ja. We zijn we even swingend begonnen, joh. Zo, we komen <laughs> even binnen, hè? <laughs> ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Uh, uh, uh, this Will Be van uh, uh, Natalie Cole, hè? Ja. Natalie Cole. Ja, ja, ja, ja. Oh, heerlijk, joh. Lekker. Nou, goed begin weer. Uh, tweede uur, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Uh, jij gaat iemand bellen die heel belangrijk is. Ja, Ik ga rond nu de klok eventjes, van half twaalf. Ja, rond de klok. Ik ga nu eventjes vertellen... dat er dit komend weekend eigenlijk... twee belangrijke muzikale dingen zijn in dit dorp. Oh, vertel. In de krocht. In, uh, dat is natuurlijk in het kader van de jazz in de krocht. Uh, dit weekend Harry Happel. Harry Happel introduceert samen met Sven Happel... en Jasper van Hulten hun cd Introductions... En dat is een album met composities van Monty Alexander, Ray Brown en anderen. Het spel van Harry Happels trio kenmerkt zich door een buitengewoon zwingende stijl. Er wordt natuurlijk weer gezwingd in de krocht. En dat kan ook niet anders wanneer je wordt geïnspireerd door Oscar Peterson, Gene Harris en Monty Alexander. Dus in de krocht aanstaande zondag 12 november, aanvang 14.30 uur, Harry Happel en zijn trio. Met Jasper van Hulten, Slagwerk, Sven Happel, Bas en Harry Happel zelf op de piano. In het kader van de Classic Concerts is in de Kerk aanstaande zondag... het Symfonieorkest Haarlem. Haarlem, heel chic geschreven met de AE. En het is onder leiding van Nicolas Devon. Het SOH, het Symfonieorkest Haarlem, is opgericht in 1938. En 30 jaar heeft het ontwikkeld orkest onder leiding gestaan van André Kaart. Nou... Otto Tausk, die thans chef is van het Vancouver Symphony Orchestra, is Nicolas Devon sinds het najaar van 2002 de vaste dirigent. Symfonieorkest Haarlem, onder de leiding van Nicolas Devon... streeft het orkest naar meer allure, zowel op muzikaal gebied als in de presentatie. En ik heb daarvan gelezen dat er bijzondere instrumenten op het podium staan... wat zelf uh, gebouwde en de blaasinstrumenten. Dus ook in de Kerk. als u geen zin heeft in jazz... is daar het, prachtelijke, het prachtige symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devon. Dus het zijn best weer hele grote dingen te doen in dit dorp. Ja, fantastisch. Dat is altijd heerlijk op de zondagmiddagen. Mm -hmm. Hoewel het de zondagmiddag misschien het weer even op gaat knappen. Nou, dat ja, Dat gaan we luister. zo even bekijken. Dat He? moeten wij straks ook eventjes... Uh, ja, dan gaan we wat aandacht dus, uh, gaan besteden. Dus houdt u Belangrijk moed. om te weten. Houdt u moed. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Het komt altijd allemaal weer goed. Um, wat je moet weten, Beb. Wat ik moet weten. Dit. Dit is wat je moet weten uit liefde voor muziek. En dat gaat Stef Bos ons vertellen. Ah. Te komen, ...adviseert ProRail. Het er weer nog opnieuw een droge dag met wolken en zon. Vooral in het zuiden wordt het, het behoorlijk open. Het wij. wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het aantal files neemt nu heel snel af. Alleen op de A10, de ring noord van Amsterdam voor de Koentunnel... ...heb je nog een paar minuten op onthoud. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze Lieve bedoel, mensen, weet ik weet ik, niet... Ik, ben ik, ben ik, ben 1 ik 1 1 horen? Is voor iedereen duidelijk om heerlijk te vertoeven. En rabbelen is niet goed. Er zo gaat maar iets gruwelijk mis. Rabbelen is een beleving. Kom gezellig bij ons rabbelen op de Formule 1 zomaar. Met de en lekkere hapjes. Genieten van de strijd tussen Verstappen, Leclerc, Hamilton en Ricard...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 Nou, er is iets, iets heel geks aan de hand. Ik weet niet of we te horen zijn. Zijn we te horen? Nou, ik hoor je dat... mij over de. Ik hoor jou hotel? heel goed. Ik, Want... zat te, ik zat te wachten wat we allemaal moesten weten. Nou, en daar, daar ging de techniek ging los, hoor. Die vond ja, dat wij dit het, het het allemaal is moesten weten. Dat ineens het, uh, het programma heel raar doet en het programma over is gesprongen naar mijn uh, naar mijn schuif. Dus als ik die open zet. Ja, dan krijg ik dus de muziek van de non-stop. Terwijl ik wil mijn eigen muziekje draaien. Sven Bos ging ons vertellen wat we ja, moesten weten. ik ga eens even deze truc erin proberen te gooien. Kijken of je het dan doet. Nee, dat doet hij dus niet. Nou jongens, ik, ik kan zo niet uitzenden. Ik uh, ga hem even op de non-stop zetten. En ik ga even hulp vragen bij, uh, bij de experts. Ik ben nog veroverdekend. Ja, ik hoorde jou praten en ik format en Jackson al ja. Ja. This Maar ik kan nog wel even. ik hoor maar Jackson, Jacksonal. Oh ja, ik hoorde het Jij bent mijn vlees. Dit wat je I ah, nee. de And you do know I love it. I need to do just something to get closer to and you do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 Ik weet jij soms niet meer waarheen. Ik ben bij jou. Je bent nooit alleen. Nooit alleen. Nooit alleen. Nooit. Je bent nooit alleen. Dit is wat je weten moet, Stef Bos. Nou. Uh, voor mij was er ook iets wat ik weten moest. En het is dat ik uh, niet twee programma's tegelijk aan kan zetten. <laughs> ik had het helemaal niet in de gaten, joh. Ik wist ook helemaal niet waar ik het zoeken moest. Ik denk, waar komt die andere muziek nou vandaan? Nou, dank aan de hulplijn. Ja, gelukkig hulplijn. Marcus en die had hem al vrij snel door wat ik uh, verkeerd aan het doen was. Nou, weer een goede les geweest. Ik vind het alleen wel jammer van het nummer. Uh, van Stef Bos. Dus ik, ik laat dat nummer gewoon in de playlist staan. En we draaien hem over twee weken weer een keer. Vind jij dat een goed idee, Beb? Ik vind het een goed idee. Want wat ik ervan gehoord heb, was weer prachtig. Daarom is de moeite waard om het weer een keer te luisteren. Maar dan zonder uh, gehaper en zonder gedoe. En zonder Michael Jackson. Die ook maar de hele tijd erover ben. <lacht> <lacht> <lacht> Ja, Het was echt gewoon helemaal mijn eigen schuld. hoor. Oh, Wat een dom hoor, kan ik zeggen. Geen nou, idee nou, ja. van. Nou goed. Nou, ja. Uh, uh, Bep, ah, je had het net al over regen en over wat het zondag gaat worden. Ga ja. eens vertellen, wat kunnen we verwachten van het nou, weer? Nou ja, daar was ik zo opgewekt over, want wat lees ik hier? Het weekend uh, knapt ja. het weer tijdelijk op. Oh, vandaag echt? is het nog bewolkt oh. en komt het tot buien. Nou ja, kijk maar naar buiten. Maar soms breekt de zon even door, dus laten wij alert blijven. Over het algemeen overheerst vandaag wel de bewolking. De zuidwestenwind neemt in kracht wat af. Het wordt vandaag maximaal 9 graden. Maar morgen begint het weekend wisselvallig met enkele buien. Eerst vooral in de kustgebieden, later ook wat land inwaarts en in de regio. Met die buien is ook hagel en onweer. En dan zou je zeggen, nou ja, maar wanneer begint dan dat weekend... Dat weer op te knappen. Dat gaat gebeuren. Want de zon komt er geregeld tussendoor. En de temperatuur gaat oplopen. Naar zo'n graad of 10. Dus dat is uh, voor, voor het komend weekend. Moeten wij gewoon uh, tussen de wolken door naar het licht blijven kijken. Gewoon omhoog blijven kijken. Gauw jas aan. Als het even droog is. En, uh, en lekker genieten. Dit was uh, de voorspelling van Rico Weer. Heel belangrijk. Hou hem in de gaten. RicoWeer.nl uh, temperatuur blijft niet lekker, maar ook niet te koud. Er is geen grote afwijking aan het weer het normaal meemaken in november. Dus uh, pluk de dag. Maar vandaag nog even regen. Dus. Ja, maar ja. Nou, dus ik we, we, we, weet je, we, we gaan even aan de Teske Brothers uit Australië vragen... Of ze, ons, of ze ons, ook al is het met de regen, een beetje op willen vrolijken. Komt ie, Rain van de Teskey Brothers. Toepasselijk? Dan, <laughs> Dan springt je oude soul hard erop, zeg. In 2008 opgericht. Maar deze mannen zijn duidelijk bezield door de echte oude soul. Ik hoor ze Echt, allemaal he? langskomen. Zelfs ja. Otis Redding. Ja, Waanzinnig. Ja. Mooi, 31 hè? 31 augustus stonden ze in de Ziggo Dome. Die was toen helemaal uitverkocht. Dus uh, hou ze in de gaten. De Teske Brothers. Ze komen weer. Ze komen weer. Prachtig. Heerlijk, hè? Heerlijke muziek. ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja voor de zo-liefhebberen. Ja. <laughs> nou, wij gaan uh, verder. Ik hoop dat jullie ook net zo genoten hebben als wij van die Teskey Brothers. En uh, ik denk dat als ze we weer een keer komen, dat er uh ik denk dat jij wel gaat, hè? Ik denk dat ik dat wel eens even ja, in en, ga uh, houden, ja. uh, Ruud, die had mij laatst ook geattendeerd op die Teske Brothers. En die zei ook, Lekker. het eerstvolgende concert dat ze geven in Nederland, daar ben ik erbij. Kijk. Nou, en ik ook, hoor. Want ik, ik vind nou, dit wel... We hebben al een auto vol, hoor. Ruud en Wel. Ja, Kom op. Kunnen busjuren. <laughs> <laughs> Oude tijden herleven. Ja ja ja, ja, ja, ja. Heerlijke ja, ja. muziek. Ja, zeker. Um, ik kijk even naar de klok... en dan zie ik dat we richting half twaalf gaan. Dus ik ga nog één nummer draaien... en dan ga ik contact zoeken... met Claudia Otte, waarmee we straks even een gesprekje zullen hebben... want Claudia is een begenadigde fotografe. En zij heeft binnenkort... een expositie. Ik heb haar uh, onlangs ontmoet... en ik was heel erg onder de indruk... van haar en haar werk. Dus... Vandaar dat ik heb gevraagd. Joh, mag ik je even bellen erover? En dat gaan we straks doen. Maar ondertussen gaan we luisteren naar Paul Simon met uh, Kodak Chrome. En we gaan weer praten met een gasten. Ik had het u al aangekondigd. We hebben vandaag een gesprekje met Claudia Otte. Een bekende fotografe uit Amsterdam. En uh, zij heeft binnenkort een expositie. En daar willen we natuurlijk alles van weten. Want daar willen we natuurlijk ook naartoe. Zij maakt heel bijzondere foto's uh, uh, tijdens deze expositie. Maar ze gaat er nu alles over vertellen. Claudia, ben je aan de lijn? Ja, hallo. Hi, goedemiddag. Hi. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja. Dankjewel dat ik uh, in jullie uitzending mag komen. Ja, andersom geldt hetzelfde. Ik ben heel blij dat je in de uitzending wil komen om te vertellen over je werk en uh, over uh, het te komen expositie. Um, ja. Wat voor werk kunnen we verwachten tijdens je expositie? Uh, het zijn eigenlijk foto's van uh, reflecties die ik heb gefotografeerd in de grachten. Van onder andere Amsterdam en andere plekken in Nederland. Yeah. Uh, eigenlijk in coronatijd, uh, dat, dat iedereen zo ontzettend aan het wandelen was. Yeah. Ging ik ook heel veel wandelen. Yeah. En uh, ja, ik verloor mezelf eigenlijk in die, in die spiegelende diepte van de grachten. Yeah. En daar zag ik allerlei moois in verschijnen. Yeah. En uh, dat heb ik vastgelegd. En het zijn... Um, ja, een soort, soort bewegelijke schilderijtjes geworden. Ja, uh, absoluut. Natuurlijk momentopnames, ja. maar door de, door de rimpelingen van, de, van het water krijg je, een soort, krijg je allemaal leuke effecten. En uh, dat heb ik gefotografeerd. Ja, en het is inderdaad bijzonder om te zien. Ik bedoel, uh, mensen zullen vast wel uh, uh, weten waar ik het over heb als ik zeg dat je een schilderij ziet. Dat je zegt, god, het is net een foto. Maar bij jou ja. is dat precies contra, hè? Want... Die foto's ja. die je gemaakt hebt van dat water, dat, dat zijn net schilderijen. Ja, precies. En dat, dat is ook wat ik, wat ik zag en wat ik uh, probeerde te, te maken. Ja. Um, ik heb ze soms ook ja, heb ik ze wat namen gegeven, omdat, uh, omdat ik er een, een diepere laag aan wilde toekennen aan die, ja. aan die foto's. Ja. Zo heb ik bijvoorbeeld eentje die heet uh, De Vertroebelde Hofvijver. Die heb ik in Den Haag gemaakt. Oh. Die holvijver die is helemaal vertroebeld door allerlei uh, groen of, of onkruid wat er groeide. Ik weet ja. niet hoe je dat, hoe je dat noemt. Ja. <laughs> uh, en, dat, en daarin zie je de spiegeling van van, de, van torentje, zeg maar. Oh, dat um, dus... is wel heel uh, cryptisch, hè? <laughs> ja, heel cryptisch. Ja. Vooral in die periode van de coronacijd. Ja. En, en ik heb er ook een, bijvoorbeeld die heet de vreemde vogel. En dat is dan een, uh, een beetje... Een, een reiger die eigenlijk helemaal vervormd is geworden door de spiegeling, door de reflectie. Uh, dus dat, die heet Vreemde Vogel. Nou ja, zo heb ik allerlei uh, namen ook toegekend aan de foto's. Ja, nou ben ik ook. Be Natuurlijk ben ik een beetje gaan neuselen door jouw werk. En ja. zeker door die, die waterfoto's. Maar nou vroeg ik me één ding af, Claudia. Dan moet je me toch even uit de droom helpen. Wat zitten er nou ook foto's tussen die je gewoon van een plasje hebt gemaakt? Op straat, een uh, regenplasje? Ja. Ja, er is inderdaad Echt, eentje bij, van ja? in, op de Oude Waal, uh, een soort kerktoren, die kwam, ik liep, daar, ik liep daar en die kwam heel mooi in de plas. Um, het zonlicht scheen, het scheen er precies op en um, dat was, die is inderdaad in een plas gemaakt, dus die zitten er ook tussen, ja, dat klopt. Ah, ik denk, wat, hé, zie ik het nou goed? Hoe krijg je dat nou voor elkaar uit een klein plasje? Ja, ja. Ik, ik, ik, ja, zie je toch maar, hè? zo corona. Het is natuurlijk heel erg geweest voor iedereen. Maar wat zijn er een boel mooie initiatieven gekomen. En een boel ideeën uh, weer ontstaan. Hè? Ja, zeker. Ja, net zoals bij en, jou dus. Ja. ja, en ik exposeer ook samen met mijn moeder. Mijn ja. moeder die uh, maakt ook uh, allerlei dingen. ja uh, Zij is... Uh, ja, begonnen ooit met uh, allemaal tweedehandspullen te kopen op het, op het waterplein uh, ja. Vaak kapotte dingen, kapotte sieraden. Ja. En uh, die is ze uh, gaan opknappen en uh, allerlei uh, uh, dingen mee gaan doen. Ja. Dus, het, dus ze noemt het soort, uh, uh, hoe noem je dat? Ja, vintage, maar dan uh, opnieuw gemaakt. Ja. Um, dus ja... Nou ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar het maakt allemaal uh, mooier. zijn hoedjes en sieraden en van alles en nog wat uh, schilderijen heeft ze, heeft ze ook. Yeah. Um, dus er is heel veel te zien yeah. van ons allebei. Nou, op wat, de wat, goed, <laughs> wat Wat een goed plan van jullie om dat zo te doen. Ja. Zeg, en, en, en waar kunnen we jullie vinden en wanneer? Um, de opening is vrijdag 17 uh, november, dus volgende ja. week, ja. vanaf 4 uur. Ja. in uh, Studio Bloemdwars aan de Bloemgracht 167. Het is uh, in de Jordaan. Ja. Een leuk klein studio. Um, dus ja, dat is makkelijk te vinden, denk ik. Ja. En, uh, dus, dus, uh, en, en zijn er nog andere dagen? Dat, uh, stel je voor iemand, waar uh, die 17e ja. niet? Ja, dus dan is, zijn we er ook de 18e en de 19e het weekend. Ja. Uh, vanaf vier, van 4 tot 7 zijn we ja. geopend. Ja. En het week daarop uh, 25 en 26 november ook van 4 tot 7. Hartstikke goed. Als er nog iemand is die zegt van, nou ik, ik, uh, ik hoor het, maar het, het blijft even niet hangen. Is er uh, ergens een, een mogelijkheid om deze informatie na te lezen? Uh, ja, je kunt op mijn website kijken. Dat is uh, claudiaotten.com. Daar ja. staat het op. Hartstikke en goed. ook uh, op de Studio Bloemdwars heeft een Facebookpagina. Ja. En dat, heet, dat kun je gewoon vinden onder Studio Bloemdwars. Ja. En daar staat ook alle informatie. Hartstikke goed. Nou, en ik kan natuurlijk ook eventueel straks uh, of vanmiddag uh, de poster uh, online zetten op onze ja. Facebook-site. Dan kan iedereen ja. het op het gemak even teruglezen. En ik zou zeggen, mensen, ga er naartoe, want het is heel bijzonder om te zien. Het is een lust voor het oog. En uh, zeker ook wat je moeder doet, dat is ook zoiets bijzonders. Jullie zijn echt twee heel bijzondere dames bij elkaar. Nou, dankjewel. <laughs> en dan ja, breekt ja. hier uh, oh. de sidekick van Dolly even in. Hallo dat Claudia. Want Hallo. Ik, uh, ik heb uh, ook al jouw werk, voor zover dat gepubliceerd is, bestudeerd. Yeah. Uh, nou, dank dat je dit allemaal even toe wilde lichten. En ik zie trouwens dat er op die opening van 17 november, muziek Muzikale uitvoering van gedichten van Judith is Door de ja, Sopraan, Francine van der Heijden... en uh, met Pieter Zwart op de piano. Nou mensen, dat wou ik er nog even bij vertellen. Op ja. naar de Bloemgracht, hoor, volgende week. Ja, Heel wat te ja, ja, zien bedankt, en te dat, horen. Bedankt dat, bedankt dat je dat even noemt, want dat wilde ik ook nog noemen... en dat ben ik vergeten. Nee hoor, dat, maar, komt, dat komt ook nog op de ja. site, zoals Dolly al... Uh, ja, Beppe is ja, ja. hartstikke wakker. <laughs> Het zijn hele mooie liederen en ook hele mooie gedichten van Judith Hersen. Ja. Ja. En uh, een fantastische sopraan van Vin van der Heijden... Ja. Uh, gaat dat uitvoeren met begeleiding van Pieter Zwart, inderdaad. Nou jongens, nou. het wordt een lust voor het oog en het uh, wordt oor. Ja. Dus ja, precies. straight to the soul. We gaan ja. de zintuigen strelen. <laughs> Oké, okay, nou. Zeg Claudia. bedankt. Ja, jij bedankt. En uh, ik wens je een hele fijne opening en een goede expositie toe. En als Dankjewel. het even kan, denk ik dat Beppe en ik erbij zullen zijn. Ik nou, kijk zo naar Beb. Leuk, We gaan doen. ons best doen. We kijken er naar uit. <laughs> oké, okay, fijn. Ik hoop jullie te zien. Ja, oké okay, Claudia. Dank je wel voor het gesprek. En uh, tot gauw. Heel erg bedankt. Oké, okay. Dag Claudia. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Ja, dat was Claudia Otter zeg. Hartstikke mooi. Zeker naartoe gaan. Wij gaan uh, natuurlijk uh, naar aanleiding van dit gesprek... even een nummer draaien van Ringo Star Photograph. Ringo Star met Photograph. Mooi nummer. Hè? Mooie aanleiding ook om het te, te draaien. Ja, inderdaad. En, Onze reflectie dan op, uh, op, op jouw gesprek met Claudia. Ja. Yeah. Claudia, toch een, een belangrijk fotograaf. Yeah. Ja. Uh, als je haar site aanklikt, dan uh, kun je lezen hoe ontzettend breed haar werk is. Yeah. Want het is afgezien van uh, wat ze nu gaat uh, exposeren, heel erg mooi. Is zij ook sowieso gefotografeerd? Uh, ze portretten. Ja, uh, en niet, niet van de minste personen. En hè? niet van de minste personen. Allemaal uh, beroemde Nederlanders. Beroemde mensen, theatervoorstellingen. Uh, ze heeft in 2022 heeft ze uh, de uh, de tweede prijs gewonnen in de categorie de zilveren camera, kunst, cultuur en entertainment. En uh, wanneer je haar site aanklikt zie je prachtige foto's van artiesten, van bekendheden, van beroemde mensen. Ik, drummer natuurlijk ooit geweest, zag foto's van Steve Gatz. Waanzinnig. Mooi. Hè? Ja. En, nee. en architectonische foto fotografieën ja, doen ze ook. Ook interieur en architectuur. Ja, prachtig. Ja. Dus, uh, veelzijdige dame. Een veelzijdige dame. En ook dochter van een veelzijdige moeder. Want dat upcycled en vintage art... dat is ook een... Uh, ah, je weet niet wat je ziet... Ja, je, weet, je, ja, ja. Weet, je ziet zo fantastisch wat die vrouw ook maakt. En haar vader was een, uh, of is, ik weet niet of die nog leeft, een hele beroemde violist, ook dat nog. Dus het is, het is een heel beroemd gezin eigenlijk. Heerlijk, ja, kunstenaars. En, uh, ja, ik zou, ik zou, zeker als u in de gelegenheid bent, naar die opening toe gaan. Kijk het even terug op ClaudiaOtten.nl. Ja. Uh, ja, wij gaan natuurlijk weer verder met ons programma. Alhoewel jij had geloof ik op kunstgebied ja. ook nog iets te vertellen. Nou, in ieder geval de, ja. in Haarlem geboren kunstschilder en docent Thomas Langeveld. Ja. En die woont nu in Zandvoort. Dus ja. dat gaan wij even noemen. Want die is morgen en dat is dan zaterdag 11 november om Tien over half negen te zien in het programma Sterren op het Doek. s'avonds, dus hè? Dat ja. is s'avonds, ja. Leuk! Oh, wat leuk! 20 uur 40. Hij zal dan samen met twee andere kunstenaars, ja. de ex-profvoetballer Arjen Robben, portretteren. Oh, daar heb ik een voorstukje van gezien ja, Dat al. is natuurlijk een ontzettend leuk programma. Ja. De, wat, wat een waanzinnige talent hebben we in, in dit land. En, en in over Thomas is hè? nog te vertellen. Hij is een deel van zijn leven autodidact geweest. Ja. Hij vertrok in 2012 naar Italië om klassieke schildertechnieken te leren. En die combineerde hij later met zijn eigen werkwijze. Zijn inspiratie haalt hij onder meer uit het reizen en ervaringen... maar ook uit mens, natuur. En dat al niet gecombineerd met fantasie-elementen. Nou ja, Thomas woont momenteel in Zandvoort met zijn partner Misha. Uh, en ze hebben samen een eigen kunstacademie opgericht. De Dutch Atelier of Realist Art, Dara. En daar bieden zij samen cursussen en workshops... Uh, aan realistische tekenen en schilderkunst. En die zijn deels gebaseerd op de vaardigheden... die hij en zij beiden dus in Italië hebben opgedaan. Nou, geweldig, dus geweldig. Dus dat is weer even een nieuwtje van uh, een die we hier erbij in kunnen lijven. Hè? Ja, nou is het alleen jammer natuurlijk. Kijk, uh, iedereen zal dat programma terug moeten gaan kijken. Want? Want ja, om tien over half negen dan zitten we midden in het barboekprogramma. Met nee, de gebroeders Keur ja, uit de Stationstraat. Dat is toch vanavond? Ja, dat is ja, vanavond. Ja, daarom maar, zeg ik tien maar, over half negen. Oh, dit is morgen. Thomas is Oh, nee, nee, nee. Kunt u rustig kijken. Als u nou maar vanavond wel luistert naar Barboek Zandvoort. Ik van zeven tot negen. Yes. En onze gasten zijn Raymond Keur en uh, Theo Keur. En dat zijn hele bekende jongens uit de vroegere horeca. En die kunnen vertellen. Dus... Ga luisteren. Wat ik, ik heb een voorgevoel. Ik voel aan mijn water dat het, uh, dat het hilarisch gaat worden. Heerlijk, die herinneringen aan de uh, uh, ja, horror. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, en het kan nog zelfs wel eens uh, een beetje over de schreef gaan. Dat weten we niet. Ik ga er in ieder geval alvast een leuk uh, liedje op uitzoeken. Uh, Joris Linsen met twee mooie borsten. Zopen in drank en in wellust Wist ik dat het mij zou spijten Maar ik heb ze gekust In een ongecontroleerde beweging Gehapt in jouw aard Van het moment dat ik met je mee ging mezelf niet te waard Twee mooie borsten Hebben mijn leven compleet vernietigd. Wat heeft me toch beziel hey! Hoe kun je zonder jezelf te verwonden Toch lijden aan pijnen Hoe kan het geluk door een kleine zonde Voorgoed verdwijnen dat je uit wel eens alles op wil geven. En dat je kiest voor die ene en nacht in plaats van het leven. Twee mooie worsten hebben mijn leven compleet vernieuwd. Twee mooie worsten, wat heeft me toch bezien? De kater en de dorsten, komen de wanhoog en de spijt. Gisteren twee mooie borsten, vandaag ben ik alles kwijt. Heerlijk hè, die lekkere oude stylistics. Weer even terug in de discotijd. Ook weer gezellig. Vanavond gaan we natuurlijk ook weer terug in de discotijd. Gaan we van alles uh, horen. Mooie verhalen. Van de Gebroederskeur om zeven uur. Uh, jij hebt ook nog iets te vertellen, geloof ik hè, Beb? Uh, nou, wat, wat niet direct aan onze aandacht zal zijn ontsnapt. Maar wat nog wel eventjes uh, benaderd mag worden. De, per 1 november zijn de... Uh, de winterparkeertarieven uh, in werking getreden. Maar kijkt u het eventjes naar op uw site. Want het is nog steeds gebonden aan de zones. Ja. Het kan veel geld schelen. Maar hou het even in de gaten. En er is een landelijke actie... Uh, ...maatjes gezocht. Maatjes? Maatjes. Dat ja. is, uh, op, je ziet vaak van die leuke reclames op tv... ...met beschilderde muren... ...waar twee prachtige portretten van vrienden... ...maatjes, ja. opgeschilderd ah, zijn. Ah, die. Ja. En dit is een landelijk initiatief... Ja. ...wat u ook aan kunt klikken... ...om alle informatie te vinden op... ...maatjesgezocht.nl Ze zoeken nieuwe maatjes... ...dus mensen die... Uh, Iemand bij willen staan om samen te wandelen. Om samen boodschappen te doen. Om gewoon lekker een kopje koffie te drinken. Om ergens naartoe te gaan. Uh, maatjes in alle leeftijden. Dus het is vandaag natuurlijk de speciale dag van de mantelzorg. Maar maatjes is eigenlijk ook een klein beetje een filiaaltje van de mantelzorgers. Want uh, met iemand zijn en je vriendschap met iemand delen. Het is in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend allemaal. En dat kun je allemaal vinden onder... Maatjesgezocht.nl. Er zijn 11.000 mensen in Nederland die hopen op een vriend, op een maatje. Dus er is in alle leeftijdscategorieën nog zat te doen voor mensen die daar vrijwillig hun, uh, hun tijd uh, mee willen doorbrengen. Ja, ja, ja. Plezier aan weerskanten. Ja. Oké, okay. ja dat is eigenlijk uh, ook, ook uh, ik denk dat er ook wel veel uh, vrijgezellen mensen zullen zijn hè, die een ja. maatje zoeken. Ja, het zijn ja. vrijgezellen nou, mensen, ja. het kunnen soms mensen zijn met een beperking, een hindernis. Ja. Ja. Die het niet zo vanzelfsprekend maakt dat je een vriendenkring hebt. Maar uh, in, in alle leeftijdsgroepen en alle soorten mensen, alle ja. medemensen. Maar ja, weet je, niet iedere vrijgezel zit erop te wachten hè. Dat moet je ook wel weten, want nee. uh, tenminste dat zegt uh, Benny.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 als hij al zijn zinnen heeft geblust, was wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Als hij al zijn zinnen heeft verbleef, was wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Ja, de vrijgezel. Sommige vrijgezellen gaan liever alles in een eentje doen. En andere vrijgezellen vinden het leuk om een maatje te hebben. En daar hebben we net alles over gehoord van Beb. Dat de maatjes gezocht worden. Dus uh, verdiep je erin als je een maatje zoekt. Hartstikke leuk. Uh, ja, mijn maatje en ik, Beb en ik, uh, wij uh, houden het voor gezien voor vandaag. We gaan straks het stokje overdragen... Aan Marja en Henry. Die het uh, lunchprogramma met z'n tweetjes gaan doen. Dus schakel niet weg. Maar blijf gezellig luisteren. Want er komt weer een boel muziek. En ik denk een boel verhalen ook. Als ik zo naar Marja kijk. Ja, laat dat maar aan Marja over. <lacht> en uh, volgende week. Uh, op dezelfde tijd als wat wij vandaag uh, waren. Uh, zijn The Boys er weer. The Boys Are Back in Town. Willem Bruist. En Charles Duif. Van 10 tot 12 volgende week. Dan nog even een laatste boodschap. Vanavond dus barboek van 7 tot 9. Sandra en ik die gaan dan praten met de gebroederskeur over de prachtige jaren. Uh, van veertig jaar geleden in de horeca. Beb, dank je wel voor je uh, sidekick activiteiten. Uh, jij, jij heel veel dank voor de heerlijke muziekhuizen, dol. Hartstikke goed, heel graag gedaan. Ik de je niet gepest, dat, dat, dat, dat had ik je niet gegund. Nee, nou ja, zo, zo blijf je leren. We <laughs> hebben nog maar een paar seconden. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, tot over twee weekjes wat ons betreft.